Als je zwijgt, dan schiet uw wessen kapot. Zeg maar waar dat uw vent is. Wat gebeurt er hier? Ik kan blijven, doe handen omhoog. Kop. En toon mij de weg naar uw geldkoffer. Dat is wat ze hier. Hier is het. Maar wat denk jij dat je wel aan het doen zet? Schurk! Madame, zwijgen of ik schiet, ik meen het. Meneer, doe de koffer open en geef me al het geld dat erin zit. Oké. Okay. Je moet het goed omwonen zijn, zie. In Herne. Prachtig landschap, hè? Daar zijn we vet mee. Het is hier veel te ver afgelegen. Mijn madame zou weer bang zijn, hè? Mm. Dag, Rudy. Hier zij, de kast van Pajottenland. Dag, Romein. Ça va? Ken ik u? Ja, ook goed, hè. Blaas Jo, zeg, wat is er met de kast die je zag er zo bedrukt uit. Ja, Romein heeft hem iets te enthousiast begroet. Mm. Ik bekijk die kast niet meer, hè. Hij komt te excuseren. Kom, vertel ik keer, Sam. De lokale heeft een half uurtje geleden, meneer Gilbert Bellemans, doodgevonden in het bureau van het huis. Hij is bakker in Halle. Ja, dat is de patroon van bakkerij Het Graantje. Ja, het personeel van de bakkerij vond het vreemd dat Gilbert en zijn vrouw Truus voorbij om acht uur s morgens nog niet in de bakkerij waren. Want Gilbert die werkt tot acht uur s morgens en Truus opent om half negen de winkel. Ze hebben dan maar de lokale gebeld en die zijn hier komen kijken. En Truus heeft zelf de deur open gedaan, ze dus is nu bij slachtofferhulp. En de man is doodgeschoten. Op het eerste zicht wel, ja. Is er iets weg? De brandkast stond open, leeg, op een paar briefjes van 100 euro na. Mm -hmm. Kom, we gaan binnen. Ja. Jawel, dat lijkt op hoofdmoord. Dat was het ook, meneer. Uh, Mevrouw Bellemans? Ja, Truus Bellemans voor Ber. Moet ik met u praten? U bent toch van de politie? Uh, ja, uh, commissaris van Deun van de federale gerechtelijke politie. En dit zijn mijn collega's, inspecteur Dams en de koning. Goeiedag. Dag. Wij komen wel op een ander moment terug, mevrouw. Nee, nee, nee, nee, blijf. Ik zal u alles van naaldje tot draadje vertellen. Uh, mevrouw, ik zie dat u op uw onderaan bent en uw blouse. Wat, en... Wat, wat, wat is er mee? Ja, als u zo in het licht staat, dan lijkt het of er sporen van kruiden te zien zijn, denk ik. Dat zullen onze technici straks onderzoeken. Kunnen we hier eigenlijk rustig praten, mevrouw? Ja, het is beter om niet hier te blijven. Kom, gaat u maar. Dus u reed de garage in, u stapte uit en ja, opeens ja. stond die man achter u. Ja, de poort was nogthans dicht. Die sluit automatisch. Mm -hmm. En waarschijnlijk is die man naar binnen gesprongen toen u de garage in reed hè? En toen? Ja, hij pakte mij vast. Hij duwde zijn hand op mijn mond. Kunt u die man beschrijven? Niet te groot, maar voor de rest. Uh, hij had wel zoiets op zijn hoofd ja, uh, allee, waarmee je alleen uh, zijn ogen zag. Een met? Ja, ja en, en, en, en handschoenen en een trainingspak en, en kousen over zijn schoenen. Ja. ja, dat is een professional. En wat deed hij dan? Hij duwde een geweer tegen mijn hoofd. Uh, wat voor geweer? Ja, ik ken daar niks van. He. Het was het een lang of een kort? Mm -hmm. Kort, denk ik. Maar het had wel van die twee. Uh, hoe heet dat? Met die twee buizen. Eh, het zal een dubbelopsgeweer zijn, hè? En eh, het was nogal kort. Ja, dat kan een tweeloop met afgezaagde loop geweest zijn. Gilbert zat op zijn knieën. Hij draaide de cijfercode van onze brandkoffer. Hij opende hem en. en, en... Zal je niet beter op een ander ogenblik verder praten? Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil dat je alles weet. Gilbert sprong opeens recht en wilde die man zijn geweer afpakken. Maar die schoot onmiddellijk. Die knal, die, die, die, die stank. Ik, ik kan dat niet vergeten. Ik zal dat nooit vergeten. En dan liep hij weg. Zorg dat je het is meer op pakt, commissaris. We doen ons best, mevrouw. Maar wat ik wou vragen. Hoeveel geld zat er in die brandkoffer? Niet veel. 500 euro misschien. Ja, zeker? Ja, heel zeker. Zijn we zijn klaar. Ik krijg het moeilijk. En nog één vraagje. Um, wat heeft u gedaan nadat een indringer weggelopen was? Ik weet het niet. De moord is gepleegd om negen uur gisteravond. En om half negen vanochtend had u nog geen alarm geslagen. Ik hoorde de bel. Ik deed mijn ogen open. En ik zag Gilbert naast mij liggen. Hm. Was u flauwgevallen? Ik weet het niet. Met dokter Maas. Ah, Veronique. Van Deunier. Wanneer zijn we nog eens op de plaats Ah, ja, Romain. Ja, sorry. Uh, ik moest dringend weg. Mijn college begint zo meteen. Dan komen wij straks langs, de dokter Maas. Nee, nee. Niet langskomen. Want je wilt het echt niet zien. Er is niks wat wij nog niet gezien hebben. Ah, neus. Not neus. En een man zonder gezicht? Jesus. Jezus. Hoe gewoon door een kogel in zijn kop te krijgen? Nee, geen kogel. Een lading hagel van zwaar kaliber. Er moet geschoten zijn van op 20-30 centimeter afstand. En wanneer? Gisterenavond rond 8 en 9 uur. Ah ja, en uh, dan nog iets. Onder de nagels van het slachtoffer zat bloed en huid. Mm -hmm. Oké, okay, dag jongens. Ja, Dag. dag. 500 euro in die brandkoffer. Ja, mijn ouders. Dat is wat ze verklaard heeft, Romain. Meer hebben we niet. Heb je dat duizend gezien? Die mensen zwemmen in het geld. Ah, je bedoelt dat er zwart geld in de brandkast staat. De ja, bakker. Maar, allez, in uw ogen zijn alle middenstanders fraudeurs. Dat is een cliché zo hoog als een huis, hè? In mijn ogen is dat verdacht als je met pistolen en croissants zo'n villa kunt zetten. Misschien hebben die mensen geërfd of zo, hè? Ik denk het niet. Ik heb die mensen hun ouders nog gekend, hè. Maar eh, je mag dat straks allemaal nagaan. Dus alles wijst in de richting van een homechecking. Ja. Eh, en het is uit de hand gelopen, hè? Gilbert Bellemans had geen kans volgens zijn vrouw. Tenminste, als die mevrouw Bellemans de waarheid spreekt, de directeur? Eh, twijfels voor mij? Nou ja, ze zat zelf helemaal onder het kruid. Nou ja, natuurlijk. Er is vlak bij haar een tweeloop afgegaan met een afgezaagde loop. Vlak naast haar. ...dan zal het ballistisch onderzoek moeten uitwijzen. Maar gij denkt toch niet dat ze zelf geschoten heeft? Maar Lijon, maar dat mens dat in zakken en as, die kan dat niet gedaan hebben. Ja, en waar is ze met moordwapen gebleven hm. en met het geld? Oké, okay, oké. Okay. Laten we voorlopig aannemen dat ze niet zelf heeft geschoten. Dan kan ze nog altijd medeplichtig zijn. Hm? Ja, Wat bedoel je? Well, om te beginnen vind ik het toch al vreemd... ...dat die vermeende homejacker alleen zou gehandeld hebben. Dat is toch riskant, hè, zeg? Tezij hij informatie had van binnenuit. Tezij iemand hem gezegd zou hebben dat hij enkel op Gilbert Bellemans zou stuiten. En die iemand is dan mevrouw Bellemans? Voilà. Volgens mij is het zo gegaan, hè, directeur. Mevrouw Bellemans gooit het op een akkoordje met die indringer. Ze vertelt hem dat er een fortuin in de brandkast zit. En ook dat hij niets te vrezen heeft. Ze laat hem binnen en dan loopt het fout. De indringer schiet per ongeluk haar man dood. Waarom zou zij het op een akkoordje gooien met een homejacker? Nou, ik weet het niet. Ja. Ja. Misschien wil ze bij haar man weg. Misschien dat ze een affaire met die homejacker. Ja, ja. Van Deun, uw hypothese lijkt me toch nog in de kinderschoenen te staan. Ja, nee. ja. Laat ons de financiële toestand van het echtpaar Bellemans doorlichten. De boekhouding van de bakkerij, eventuele erfenissen. Ja, Daar zie ik geen enkele reden toe om. Voorlopig beschouw ik mevrouw Bellemans als een slachtoffer en niet als een verdachte. Concentreer u voorlopig op de resultaten van het sporenonderzoek. En kom vooruit. Aan het werk. Mm -hmm. Dus uh, wat meubilair, een kleine stond zelf? Dat het, het een al brand. zelf doet, hè? De flippen. Okay. Ik probeer constructief een theorie op te bouwen en meneer weet alles van tafel. Zomaar. Maar bent u toch niet zo op, Romain? Er is niemand dood, hè? En, allee, ja, nee, ik, ik bedoel... Uh... Ik mag niet maar blijven buigen en ja knikken voor meneer. Uh, Romain, ik kan u voor een stuk gelijk geven, Ziet Zit u mij uit te lachen of wat? Maar nee, ik heb eens naar de belastingen gebeld, de successierechten. Om eens te polsen of het echtpaar Bellemans soms serieus geërfd heeft. Maar naar details heb ik natuurlijk niet gevist, hè. Zeide jij zo? Hier kunt je last mee krijgen, hè? Nee, off the record. Ik ken daar iemand. Een goede vriend van Paul. En? Nog Gilbert Bellemans, nog Truus Foubert hebben iets van waarde geërfd. Voilà. Dus ofwel verdienen ze heel goed met de bakkerij, ofwel hadden ze nog andere inkomsten, die wij niet kennen. Ofwel ontdoken ze belastingen, of, of stalen ze, nee, of, of gokten ze, ja, allee, mogelijkheden genoeg. Mm -hmm. Wordt dat geen een tijd om hun boekhouding eens uit te pluizen? Uh, wacht nog een beetje. Officieel weten we van niets, hè. Maar het is goed om te weten, Sam, merci. Ja, dat zijn dan twee pintjes, hè. <lacht> ja, moment. <lacht> ja, Van de. Dag, Romain, met Veronique. Ik kan u het een en het ander meedelen, als het u nog interesseert, tenminste. Tuurlijk, Veronique, tuurlijk. Uh, we komen eraan. Nee, nee, nee. je mocht niet komen. Mijn studenten zijn er over twee minuten. Zeg, zet de speaker eens aan. Ja, oké. Wat Niks, Veronique, dat was tegen de collega's. Ah, ah ja, goed zo. Wel, uh, Gilbert Bellemans werd inderdaad neergeschoten met een jachtwapen, maar dat was al duidelijk, hè? Ja. En wat nog? Onze forensische tandarts merkte dat meneer Bellemans drager was van een bridge, een, een brug dus, in goud en porselein, heel kostbaar, en van recente datum. Die bridge moet zo'n drie weken oud zijn. Mm. Wij hebben via het ziekenfonds één tandarts gevonden die al tien jaar meneer Bellemans verzorgde. En wie is dat? Thomas de Rijk uit Herne. Een hele goeie. En uh, wat leert ons dat? Een momentje, Romein. Het vreemde is dat de bridge van meneer Bellemans niet door tandarts de Rijk werd geplaatst. Mm. Door geen enkele Belgische tandarts, eigenlijk. Ja, uh, sommige mensen laten zo'n ingrepen in het buitenland uitvoeren, hè. Als ze veel geld hebben, of zwart geld. Wat zeg je, Veronique? Grapje, Romain, grapje. <laughs> ja, allee, toch bedankt, hè. We gaan eens kennis maken met die tandarts te rijk. Ja, tot nog eens, Veronique. Bedankt, merci. Niet zo snel, niet zo snel. Er is nog iets. Hoe? Oh. Nu komt het. Reken maar. We hebben DNA-onderzoek verricht op de huid en het bloed... die onder de nagels van meneer Bellemans zaten. En de sporen zijn van een zekere Julien verstomd. Was misschien wel de dader. Het bewijst niet dat hij de dader is, hein, Veronique. De dader was onherkenbaar. We kunnen hoogstens concluderen dat hij Verstompt... een aanvaring heeft gehad met het slachtoffer, hè? Maar goed, je hebt uh, een dikke zoen van mij te goed, hè. Mm -hmm. Och, Rom, daar. Ja, dag. Bye. Verstompt. Nee. Alias kromme Julien. Die heeft al twee keer vijf jaar gezeten voor gewapende overvallen. En de tweede keer zou hij iemand neergeschoten hebben. Maar dat is nooit bewezen. Hm. Bon, nu kunnen we verder. Sam, ga langs bij het Rus Bellemans en vraag welke tandarts die bridge bij haar man geplaatst heeft. Ja. En probeer nog wat te weten te komen over haar financiën. En vraag of je haar boekhouding mocht uitpluizen aan de flipper. Goedemiddag. Oh, pardon, directeur, excuseer. Het was eruit voor ik het uh, besefte. Ja, ja, ja. Ik heb het altijd een eer gevonden om vergeleken te worden met een dolfijn. Dat zijn namelijk heel intelligente dieren. Oké, okay, dan nou, ik voor uh, zijn onmiddellijk die uh, Julien verstompt. En van zodra hij gelokaliseerd is, gaan we hem oppakken. Ja. Maar eerst naar tandarts de Rijken. Let's go. Ja. Ja. Uh, Romein, mag ik heel even uw aandacht? Ja, natuurlijk direct. Ja. Uh, er is een overval gepleegd op een bank in Zun. Wilt u als de bliksem maken dat je daar naartoe zij samen met Dams? Uh, ja, uh, ja oké. Okay. Ja. Uh, Rudy de Koning, jij volgt de zaak Bellemans. Oh. Jo, well, alleen? Ja. Uh, als je hulp nodig hebt, ik ben er ook nog altijd. En uh, geen gevaarlijke stoten, ja? Nee, nee. Kan ik u helpen? Ja, ik kom voor u. Ik zou nog een paar vragen willen stellen. Excuseer, inspecteur. Kom maar mee. Gaat u zitten? Dank u. Hebt u de moordenaar? Ja, we hebben sterke aanwijzingen. U moet nog sterke bewijzen vinden ook, natuurlijk. Ja. Daar wordt u voor betaald, hè? Uh, mevrouw Bellemans, zegt de naam Julien verstond u iets. Verstond? Nee, huh? niks. Heeft hij het gedaan? Ja, daar kan ik nu in dit stadium nog niks over kwijt, maar... ...weet u zeker dat u nooit contact heeft gehad met Julien verstond? Nee, nee, nooit. Ik zweer het. Oké. Okay. Ja, uh, mevrouw Van Bellingen, een homejacker, die alleen opereert... ...die heeft zich goed voorbereid. Die weet dat er iets te rapen valt. Anders neemt hij dat risico niet. Wat loonde er hier de moeite voor een homechecker? Zat er echt maar 500 euro in de kluis. Ja, natuurlijk, dat heb ik toch al gezegd. Ja, wij weten ondertussen dat uw man nog niet zo heel lang geleden een heel duur bridge heeft laten plaatsen. Weet u bij welke tandarts? Ja, bij de Rijke en Lennyk zeker, bij wie anders. Wat gaat u daar trouwens aan? Ja, mevrouw, elk element kan van belang zijn. Hebben u misschien een betalingsbewijs voor die een bridge of een ontvangstbewijs van een tandarts misschien? Zeg, wat insinueert u nu? Dat wij met zwart geld werken of zo. Daar word ik niet goed van. hè. Dat is nu de politie. Hardwerkende mensen lastigvallen in plaats van misdadigers te pakken. Je moogt mijn boekhouding inkijken. Ik ben in. Heel... Ja, dat zal ik ten gepaste tijde doen, mevrouw. U blijft ter beschikking. Inspecteur De Koning van de Federale Gerechtelijke Politie. Uh, hebt u twee minuutjes? Goed, uh, kom binnen. Ja. En waarmee kan ik u helpen? Meneer De Rijkje, ik voer een onderzoek naar de moord op Gilbert Bellemans uit Halle. Bellemans? Ja. Is die vermoord? Ja. Oei. Dat is uh, schrikken. Ja, dat is, dat is een patiënt van mij. Hij is onlangs nog hier geweest. Uh, hier. Uh, hm? Voilà. 2 maart. Dat is vorige week. Wanneer is het gebeurd? Eergisteravond uh, in zijn huis. Oh, in wat voor een wereld leeft hij toch? Hè? Hm. Is hij ook niet enkele weken geleden langs geweest hier om een bridge te laten plaatsen? Een bridge? Hoezo Bellemans had helemaal geen bridge? Oh, de Forensische expert zegt van wel, enkele weken al. Oh ja, maar het spijt me, maar dan gaat het niet om dezelfde persoon. Hoe weet u dat heel zeker? Ah, mevrouw, ik bewaar zorgvuldig alle gegevens van mijn patiënten. Hier op de computer al tien jaar en daarvoor op steekkaarten. U mag dat wat mij betreft grondig nakijken. Ik heb bij Gilbert Bellemans geen bridge geplaatst. En een andere tandarts ook niet, want dan zou ik het gezien hebben. Oké, hm, oké, okay, okay, meneer de Rijk, bedankt voor uw tijd. Ja, nog één vraagje. Kent u een zekere Julien Verstompt? In het geheel niet. Ah, directeur Samir, hè? Tandarts de Rijk kent Gilbert van Bellingen. Het is een patiënt, maar uh, hij houdt bij hoog en belaag vol dat hij bij van Bellingen geen een bridge geplaatst heeft. Uh, meer zelfs. Van Bellingen zou een week geleden nog geen een bridge gehad hebben, maar dat komt niet overeen met de autopsie. Ja, uh, dan verwart de Rijk van Bellingen met iemand anders. Zijn je nog iets? Mm, directeur, er ja, valt mij iets op. Ja, ik sta hier nog altijd geparkeerd vlak bij dat huis van de Rijk. Dat is zo'n klein oud kasteeltje. Ja, uh, wat valt er u op? Wel, er zijn drie mannen aan de deuren aan het werk. Het lijkt uh, alsof ze sloten aan het vervangen zijn of zo. Ik ga een keer zien. Tot straks, hè. Goedendag. Dag, zo, madame. Werkt gij hier? Af en toe, ja. Uh, moeten jullie al die sloten hier vervangen? Zeker weten. Hm? Ja, dat dat kleiwitteurknier, dat hebben jullie precies uit zijn hengsels gehaald. Ja, ja de schrijnwerker plaatst een nieuwe. Tja, dat is uh, precies geforceerd? Ja, maar er stonden nog grendels op, dat is nog een originele deur. Ze hebben die proberen te forceren, maar ze zijn niet binnengeraakt. Is hier ingebroken? Dat weten wij niet hè, madameke? De Rijk laat het achterste van zijn tong niet zien, directeur. Hij beweert dat Bellemans geen een bridge heeft. Hij vertelt mij niet dat er bij hem werd ingebroken en hij heeft er zelfs geen aangifte van gedaan. Ik heb dat gecheckt en op dat klein wit teurken, daar zat een bloedspoor. Goed, reden genoeg om een kleine huiszoeking te houden. Een keer terug en wacht op het team. Ik doe het nodige. Ja. Er moet een verband zijn tussen al die elementen. Ik voel het. Ja, dan voelde jij eens wat wij zo dikwijls voelen, he, directeur. Ja, boodschap begrepen, de koning. De koning? Wat ja. ja, heel erg bedankt. Lalalala. Wat? Het bloedspoor op die kleine witte deur bij de Rijk is afkomstig van Julien verstomd. Uh, well, uh, meneer de Rijk krijgt de kans om ons dat uit te leggen. Ja, Er is zelfs nog meer. Meneer de hoofdcommissaris, ik weet niet waar u het over hebt. Mag ik uw geheugen even opfrissen, meneer de Rijk? Er zijn bloedvlekken van Julien Verstond gevonden hier op de vloer van uw praktijk. Ook op het witte buitendeurtje daarachteraan. En onder dat nieuw behang daarachter u vond ons team de inslagen van een lading hagel. Dat is onzinnig. Hagel uit het wapen van Verstomd. We zijn er nu zeker van dat hij de moordenaar was van uw patiënt Gilbert Bellemans. Wat dat verstomd hier te zoeken? Dat weet ik niet. U hebt hier op leven en dood met hem gevochten aan de sporen te zien. Maar dat is niet waar. Ja, wie dan wel? We uh, achtervolgen een zwarte Toyota RAV4 op de E19 richting Bergen. Nummerplaat verloopt onleesbaar. Stuur motoren en wagens en probeert vaak het trein te rijden. Oké, okay, begrepen. Sam gerijdt 190. Ja, hij ook, he, directeur. Je moet uw zwaailicht opzetten. Zodat hij ons onmiddellijk ziet, zeker? Zwaailicht op, Sirena. Oké, okay, oké. Okay. Sam gerijdt 200. God, hij sla dat naar mij Pas op! Sorry, directeur. We zijn hem kwijt. Ja, waarom zijn hij ook al niet lang op wereldreis? Hem ja, omdat... zwijgt! Goedemorgen. Goedemorgen. We zitten vast, de koning. En er is geen spoor van die verstomd. Hij staat nogthans over heel Europa geseind. Ik zou eens willen gaan kijken naar de plek waar hij woont. Een barak met een aan Het schijnt op een heel groot terrein. Want officieel is meneer broekonteur. Hmm. Ja, euh, doe maar. vraag: assistentie aan de lokale van Beringen. Ja. Ja. <coughs> zeg, euh, ik ga ginder nog maar rondneusen. Gaan jullie allemaal terug naar de auto's? Hè? Ik kom zo. Oké, Sam. Bedankt. Bovenop een hoop schroot. Of brokant of, ik zie het verschil niet. Wat blieft? En een berg van vier meter hoog. Dat leek me zo onnatuurlijk dat ik er eens ben opgeklommen. Uh, kom daar onmiddellijk af. Ja, maar wacht, ik heb iets. Ik heb een steekkaartenbak gevonden. En ik denk dat die van de Rijk is. Hoezo? Zijn zwart patiëntenbestand. Bellemans en zijn vrouw, die staan er ook in. Bellemans met bridge, hè? Maar het strafste van alles, Julien Verstompt, was ook patiënt bij de Rijk. Ja, kom rustig naar beneden, de koning. Ah. Ah. Ah. Niet bewegen. Eén kikkie, je er geweest. Ik heb dat allemaal gehoord, meisje. Weet je wat? Ik ga u als schild gebruiken om naar het buitenland te vluchten. We gaan op vakantie naar Roemenië. Maar eerst gaat je mijn wagen laden. Meekomen. komen. Ah, we daar. Zwijgen. Ah. Prachtig. En nu instappen en rijden. Eén verkeerde beweging en uw hersens plakken tegen de voren. Dat kunnen we niet. Eftens. Nee, ik schiet. Ik heb niks meer te verliezen. Meneer Verstond, denk na, je geraakt hier nooit weg. Intussen is dat hier omsingend. Alle wegen zijn zeker afgezet. Luister maar. Mond dicht! Oh, oh, yes. Meneer De Rijk, wat doet u hier? Ik bespiet hem al dagen, inspecteur, om hem te liquideren. Maar ik ben vandaag blijkbaar in een middelde buik heb op zijn benen gemikt. Liquideren? Wat? Baf. Ik wou beletten dat hij aan het licht bracht dat ik al standaards in het zwart werkte. Nou ja, het is nu toch te laat. Hij kan u alles vertellen. Meneer de Rijk, laat uw pistool zachtjes zakken. Kom. Meneer de Rijk, geef het aan mij. Kom. Alsjeblieft. Oh, waar komen jullie ineens vandaan? Die zakenzoon is opgelost. We hebben al nog wat tijd, dus... Uh... Oh. Ça va. Tjoe. Maar hoe ben je dan bij de Rijk terechtgekomen? Dat zal ik u eens vertellen, inspecteur. Ik deed een homejacking in Zolder. Alleen. Zoals altijd. Pas op, als je alleen bent, moet je, je goed voorbereiden. Ik zoek kinderloze koppels die er nogal warmpjes in zitten. Ik wacht altijd tot de vrouw des huizes thuis komt. Pak haar beet, duw mijn twee loop tegen haar kop en ga mee naar binnen. Lukt dat altijd? Altijd. Die mensen zijn zo bang dat ze altijd doen wat ik vraag. Behalve in zolder dan. Ik stap met die vrouw door de voordeur en daar staat haar man. Die geeft mij daar een vuist in mijn gezicht, rapper dan ik kon schieten. Achteraf heb ik gelezen dat het een ex-boxer was. Ik kon nog op het nippertje weglopen en in mijn auto springen. Ik ben een paar dagen binnengebleven, mijn vier voortanden waren afgebroken, mijn lippen gezwollen. Man, man, man. Ik had dus een tandarts nodig. Ik heb de gouden gids gepakt en ik heb er een gebeld die ver genoeg woonde. De rijk dus. Juist. En die heeft mij goed verzorgd. Hij liet mij in het zwart betalen zonder vragen te stellen. Het was duidelijk dat hij dat dikwijls deed. Ik heb een paar dagen later bij hem ingebroken om zijn fichebak te pikken... met de mensen die hem in het zwart betaalden. Dat was een goudmijn voor mij. Ah ja, wie de tandarts in het zwart betaalt, heeft veel zwart geld. En waar zit dat zwart geld? Thuis in de brandkas. Maar de Rijk heeft u op Peter taal betrapt. Spijtig genoeg, ja. Hier geef ik, hier geef je niet. Ik moet kapot maken. Je hebt opzettelijk naast hem gemikt. Ja, ik kwam sparen. Hij had mij goed verzorgd. Ik heb in de muur geschoten, gewoon om hem af te schrikken. Enfin, ik ben er vandoor gegaan met de fichebak. Mijn eerste klanten hier in de streek waren die bakker en zijn vrouw. Maar dat weet je. En ja een beetje te rap geschoten, spijtig. Meneer Verstond, een van de collega's zal hier overnemen nu. Ik heb een beetje lucht nodig. Nu, ik ben klaar? Hmm? Het is altijd lente in de ogen, als het De geldzucht van sommige mensen begrijp ik niet, hè. Ja, ze tekenen nog liever een doodvonnis is dan toe te geven dat ze in het zwart gewerkt hebben. Ik Bellemans, heeft een akkoord met de fiscus. Ze moet een paar miljoen betalen, maar... maar... Ik mag geen schijven, Allee, ik vind dat fair. Ze is een sottenaar man kwijt, hè? Fair? Gij ah, vindt dat fair? Ah? Ze was dat geld verschuldigd, hè? En nu krijgt ze nog faciliteiten, ook. Hé, hé. Dan jij dat een keer. Hé, hé, jij bent mij ook nog iets verschuldigd, hè? Twee Wat? pintjes. Patroon? Ja. <laughs> Drie pintjes. Of nee, nee, nee, nee, nee. Een fles kava op kosten van een deze, hier, hè, Van Dug? De... Huppla. Dat hoor ik graag. <laughs>